Het is twee uur geweest. Goedemiddag. Het nieuws van nu.nl. Mart Goel. Goedemiddag. De omstreden piercingstudio in het Drentse Koevoorde zit per direct dicht. Het bedrijf sluit de deuren na het gedoe met zelfgemaakte nazorgspray. Klanten kregen na het zetten van een piercing het advies om die spray te gebruiken... maar het zorgde voor allerlei infecties. Ruim 150 mensen hielden er een dik, pijnlijk en ontstoken oor aan over. In die spray bleek een bacterie te zitten. Complimenten van onze nieuwe premier Jetten aan zijn voorganger, Schoof. Nu het nieuwe kabinet aan de slag kan... had Jetten lovende woorden voor Schoof bij het wisselen van de wacht. In politiek turbulente tijden was zij toch het rustige middelpunt van dat kabinet. Ontzettend bedankt. En daar rest mij nog één ding. Oké, okay. namelijk... Ja. De hamer van de ministerraad die schoof aan Jette, Later vanmiddag kan Jette die meteen gaan gebruiken... als het nieuwe kabinet voor het eerst vergadert. Je kunt voorlopig gewoon naar Mexico vliegen vanuit ons land. KLM en ook reisbureaus merken nog weinig van de onrust daar... maar ze zeggen het laatste nieuws wel te blijven volgen. Met name in het westen van Mexico is het nu onrustig... sinds de politie een drugsbaas doodde. Zo blokkeren brandende auto's allerlei wegen... en er gaan ook winkels in vlammen op. En in België, in Mechelen, is een tankstation gesloten nadat meerdere wagens niet meer konden starten. Volgens Vlaamse media kregen klanten geen benzine of diesel in de tank... maar een combinatie van water en schoonmaakmiddel... en daardoor vielen auto's direct stil. Tankstation daar in België onderzoekt nu wat er precies is gebeurd... en zegt klanten te gaan helpen. Het weer van Weerplaza, buien vanmiddag, flink wat wind en 8 tot 11 graden. Morgen start wisselvallig, daarna droger Bas, wat zon en nog wat zachter dan vandaag. Dankjewel Mart, dankjewel verkeer van Flitsmeister met twee files langer dan 10 minuten. Of 10 minuten op de A12 arnhem oberhausen tussen Ouddijk en de Duitse grens daar 10 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Hardingsveld-Giessendam en Sliedrecht-West. Defect voertuig 12 minuten is je vertraging. Controles dan op de A4 Leiden Den Haag staan ze bij 35,0. En ook op de A6 Lelystad Muidenberg daar bij 68,2. Oh, ik heb het te doen met de DJ die ik zo ga draaien. Uh, waarom vertel ik je zometeen ook David Gedda en Teddy Swims nu. Dit is better with you. We will ZANG Met Kelvin Harris. Ja, ik zag uh, dat zijn vriendin Vic uh, vorige week weer aan het werk is gegaan. naar haar uh, zwangerschapsverlof. Die werkt als uh, radiopresentator bij de BBC. beetje de, de Marieke Elsingha van Engeland, zeg maar. En een uh, paar maanden geleden hebben zij en Kelvin uh, dus een zoontje gekregen, Mika. En dat is toch een momentje natuurlijk, hè, dat moeder dan weer aan het werk gaat. Na maanden thuis gezeten te hebben, kwam nu alles natuurlijk op Kelvin Harris aan. Die staat alleen thuis met de kleine. Ik hoop dat het beter is gegaan dan bij mij. Ik ben een maand geleden voor de tweede keer vader geworden van een zoontje, Joes. Um, ik zal je nog heel even laten horen hoe het ongeveer een week geleden klonk... toen mijn vriendin voor het eerst eventjes alleen wegging. Dus ik was alleen thuis met de kids. Ze <tie> <tie> dus was net de straat uit, zeg maar. <tie> Allebei de sirenes gingen tegelijk af. Zou het bij van Emers ook zo zijn? Nu die alleen is. Ja, die heeft waarschijnlijk gewoon drie nannies rondlopen. Dus die, ja, die, die zegt, ik ben ook weg. Het is is Ik Je maandagmiddag toep ik zometeen na Mr. Mr. You yeah, baby don't understand why we can't just hold on to each other. I be the last I fear unless I make it all too clear. I need you. And blood okay. om te checken of het nog klopt weer-app. Komende woensdag. Ja, staat het er nog? Staat het er nog? Ja, wel hè. Nog steeds een zonnetje. En 17, 18 graden bij je. Ik zie wel weer gebeuren dat het dan uh, dadelijk weer veranderd is, weet je wel. Dat we dadelijk toch weer met uh, 10 graden en uh, regen zitten. Nee, gaat niet gebeuren. Het staat er nog steeds. Wordt uh, gewoon een lekker lentedagje. Komende woensdag, bijna zomer zelf. En met deze track uh, krijg je daar nog meer zin in, toch? Topic, je samen met Fireboy en Body by Q. Ik heb hier nog meer zomer. Five seconds of summer, this young blood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 I'm pulling away, pulling away from you I'm giving, I'm giving, I'm giving you day, giving you day. She is gonna fall and how might you spread? Smith. Drive safe, voor die bij Q-Music. Hij is erbij, hè? Q-Music top 40 live in Rotterdam. Ahoy op 20 maart vanmiddag om kwart over vijf. Heeft de Domien trouwens nog belangrijk nieuws over de Q-Music top 40 live. Dus zorg dat je dat niet mist straks in de Q-Middag show kwart over vijf. Zometeen uh, de man die daar ook bij is op 20 maart. Ja, wie maar niet eigenlijk natuurlijk. Douwe Bob, I believe, hoor je zo.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 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier. Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus... alle Mentos, Stimrol en Smint, tweede gratis. Boeie! Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite-lietenflessen, tweede gratis. Lekker hoor! Alle Dr. Utker Big Americans, ook tweede gratis. Zoé! En alle rand bad- en doucheproducten, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster...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 een sterkere leider. Met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Gillette en Viener scheermesjes 2 plus 2 gratis. Alefa, Deo en douche 2 plus 3 gratis. En nog veel meer. Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig. Opnieuw je vakantie met vroeg tot 400 euro. Op sunweb.nl Is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 Die is nergens bang voor en haalt het einde van de drop. Hé, hey, is dat? De drop stream je nu bij Videoland. Ook lekker voordelig?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 Alle Simone Bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een twee-jarig abonnement. Goedemiddag, het is uh, half drie. Weer van weer plaatsen, zon en uh, wolken wisselen elkaar af. In het Midden- en Oosten kan er nog een buitje vallen, het is max 11 graden. Morgen dan een grijze dag, wel iets warmer. Dan Q-verkeer van flitsmeister er met één file gemeld op de A7 Zaanstad-Horen. Tussen Purmeret Noord en Avenhoorn kom je in 10 minuten vertraging. Q-music, Bas van Nijmegen, Een mooie liedje van Sienna Spyro zo. En dit is Douwe Bob. q with you. Tower guarded by the fiery dragon. I got myself in quite a mess. You'll be my damsel with your silver sword and shiny armor, cause I'm your hero in distress. Jumping in and out of windows like some Casanova, I lost a piece in every house.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 Sienna, Spyro, hoorde je een diamond is this hill bij q Oké, okay, ben je wel eens in slaap gevallen tijdens een concert? Ja, je bent bij een concert van een van je favoriete artiesten... en dat je dan daar in slaap valt en dat je daardoor dan net dat ultieme liedje mist. Ah, ik vind dit dus echt knap. Het is mij nooit overkomen. Diane is het ooit gelukt. Heeft ze achteraf spijt van. Dat liedje waar het om gaat is inmiddels een ultiem vergeven liedje. Ga je zo meteen horen. Na Alesso en Sarah Larsen. En talk to me bij Q-Music. Het is uh, bijna kwart voor drie. Vince, vergeet mijn liedje. Ah, tijd voor weer zo'n uh, lekker Oja momentje op de radio. En vergeet me liedje. Nou, en uh, lekker dan, Diane, je hebt een slaapverwekkend vergeten liedje. Ja, nou dat voornamelijk. <laughs> dan moet ik wel heel eerlijk bekennen: het was alles door me heen. Hè? Niet het zelf. Ja, ja. Diane, <laughs> hoe kan het nou dat je tijdens een concert van een van je favoriete artiesten in slaap valt? Ja, lekker weer buiten, open luchtje, ja, Dank je wel. Denk ik, ben nee, niet eens, geloof ik. Oh. Het is een tijdje terug hoor, maar het was gewoon ja, wat er om me heen gebeurde, zeg maar, om het concert zelf heen. Ja. Dat waren niet mijn favoriete artiesten. Oké. Okay. Ja, en dan moet je toch wat doen om die tijd door te komen. Toen dacht uh, gaan we even een trucje doen? Ja, nou, precies dat. Volgens mij was het 125 graden of zo lekker buiten. Lekker. En ik weet, ja, we waren daar naartoe gegaan en de rest van de muziek trok me ook echt totaal niet. Maar ja, je ging daarvoor, zeg maar, dus oké. Okay. Ja. En ja, ik ben gaan liggen. En op een gegeven moment werd ik wakker gemaakt van, uh, hij staat op het podium. Oh, oké. Okay. Ja, en toen kwam ik achter dat ik ook echt gigantisch verbrand was in de zon. Oh, ook dat nog? Ja. Zo rood als een ja. kreeft. Ja, Lekkere uiteraard. vrienden heb je ook, zeg. Ja, nee, zeker. <laughs> maar dus ook, ja, een van jouw favoriete liedjes gemist. Ja, dat was op dat moment was dat zo'n populair nummer. En ik moet ook heel eerlijk bekennen, ik heb volgens mij ook daarna niks meer van hem gehoord. Nee, dit is eigenlijk de enige 40 hit die ja. hij gescoord heeft. Ja. ja. Je draait hem nog regelmatig in jouw eigen spotify playlist. Ja, zeker, zeker. Het en, is toch gewoon ook zo'n herinnering die je erbij wil houden. Ja, dat is, daardoor is het liedje wel extra bijzonder geworden voor jou. Ja, zeker. Snap ik. Maar <laughs> veel te weinig op de radio. Ik weet niet of je comfortabel ligt of zit nu, maar... Uh, nou, ik sta, dus het moet helemaal goed aan. Ah, De okay. schijnt ook niet helemaal, dus... Nou, mooi moment om hem uh, gewoon lekker te gaan draaien dan. Goed? Eens <laughs> goed, ik ga meeluisteren. Wat is jouw vergeven liedje, Diane? Gabriel Rios met Broad Daylight. <middels>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 het beste uit de zon. Appelsientje. Ja, dit was uh, commercial, hè? Werd gebruikt in de Appelsientje-reclame in de Zero's. Lekker liedje ook wel. Gabriel Rios Broadday Light, hoor die bij Kim's Ik zie nog een appje van Peter, die stuurt, heet gelijk weer zin in uh, Roos Vizé met deze. Uh, ja, Appelsientje in dit geval. We hebben hem te danken aan Diane, die gaf hem door als vergeten liedje. Mag jij ook doen, hè? Uh, heel simpel vier berichtje met uh, de Kim's ik app. Voeg van toe aan de Vergeepen Liedjes playlist... en hoor je misschien morgen al terug op de radio. Dit is Martin Garrix met Love. Thank you. I tell you, I need you, I'm mean needed een q Do I Ever. Het laatste nieuws krijg je zo meteen met Mart. En uh, ik ga zo een liedje draaien dat ik gisteravond nog voorbij hoorde komen op tv. Bij uh, de NOS het Lied is namelijk een compilatie zien van alle hoogtepunten van de Nederlanders op uh, de Spelen natuurlijk. En dat vind ik sowieso altijd wel vet om te zien. Maar met dit liedje eronder viel het nog meer op zijn plaats. Luister even. Zo had ik het gedroomd en Sweet het is ook nog gelukt. Zijn oh. <laughs> zijn gewoon te gaan Jongensdroom. Ja, ik geloof er helemaal niks van. Marijke Groenewoud, Olympisch kampioen! Vooral een hele mooie afsluiting van deze Spelen. Dit is een schitterend sportverhaal. Vet toch? Ook weer mooi om te horen wat voor toffe sportmomenten we allemaal gehad hebben. Uh, origineel van dat nummer. Ook lekker. You're right next. Sweet dreams, hoor je zo. Ja, lieve mensen. Fuck de voordeel en scoor die selectie.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 van Mart Goedemiddag, het nieuwe kabinet Jetten gaat zometeen echt aan de slag. De eerste officiële vergadering begint over een half uur de eerste ministerraad. Eerder vandaag werd iedereen geïnstalleerd door het afleggen van de eet of belofte bij de koning thuis op paleis Huis ten Bos, zoals premier Jette. Dat verklaar en beloof ik. Zo waarlijk helpen mij God al machten. Ik uh, feliciteer u alle van harte en ik wens u heel veel wijsheid toe en uw veel eisende ambt. Ja, dat laatste zei dan weer de koning. Later deze week debatteert de Tweede Kamer over het nieuwe kabinet en alle